Gaat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 17 en daarvan het vierde vers. Maken we weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor spijansmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in groots gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. U zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als dappel van het oog, wil mij met uw vreugden dekken, Psalm 17, vers 4. Hmm. Zal worden voorgelezen 1 Samuel 21 van vers 1 tot en met 9. We noemden nu 1 Samuel 21. <coughs> Toen kwam David op tot een priester, Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech... de koning heeft mij een zaak bevolgen... en zeide tot mij... laat niemand iets van de zaak weten... om de werken ik u gezonden heb... en die ik u geboden heb. De jongelingen, nu heb ik de plaats van zulkeen te kennen gegeven... en nu, wat is er onder uw hand... Geef mij vijf broden in mijn hand, op wat het gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide... Er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood... wanneer zich de jongelingen het slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde een priester en zeide tot hem... Ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest, gisteren en eergisteren. Toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeen brood, te meer. De ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood. ...derwijl er geen brood was dan de toonbroden... ...die voor het aangezicht des heren weggenomen waren... ...dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Sa Sa Saul... te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des heren... ...en zijn naam was Doeg, een Edomiet de machtigste onder de hedders die Saul had. En David zeide tot Achimelech: is hier onder uw hand geen spies of zwaard, want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester, het zwaard van Golia, de Filistijn, de waar een gij sloegt in het eikendal. Zie, dat is hier gevonden in een kleed achter den efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide, er is zijn gelijke niet, geef mij dat.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 Heer, u bent een God, die zoekt naar waarheid in binnenste. Want u zegt dat u kinderen wederbaar die niet liegen zullen. En nu zijn we in de diepten, daar valt de Vader, daar leugenen toegevallen. Maar als u door het wonder van de genade, en dat moet toch gebeuren, Heer, de mens van dood levend maakt, dan maakt u die mens ook waar. Waar ten opzichte van zijn kennis van u en van uw goddelijk deugdenbeeld. Waar? ten opzichte van de kennis van zichzelf. Waar van het leven waarin leefde het in het verleden, maar ook waar in het leven in de toekomst, want dan ziet dat mensenkind dat er maar één waar leven is en dat is door uw geest gewrocht, eenzijdig uitgewerkt, gegrond op het lam en door uw lieve geest bekend gemaakt in de harten van de U, ach het was de bede van uw kerk of u in de waarheid wilde leiden die kan alleen op het rechte spoor me leiden en wanneer we nu vanavond hier zijn in uw huis met onderscheiden mensen, kinderen... van onderscheiden plaatsen... maar van één afkomst... en met één eindreis... daarin onderscheiden... dat we overreizen naar de grote... zaligheid of naar de eeuwige rampzaligheid En dat wordt tussen de wieg en het graf geleerd en bekendgemaakt en Heere wanneer u dat leven als leven gevrocht wordt, wat krijgen mensen er dan belang bij om dat te mogen weten is er een schadelijke weg bij mij, leid mij dan toch op de eeuwige weg en als u in de engte brengt van het zalig worden om niet dan wordt de ruimte in de wereld en de zonde afgebroken dan wordt de poort des levens waardoor we gaan moeten. Nou, u zegt het zelf. Dat de poort de is die tot het verderf leidt. Maar dat de weg des levens door de enge poort gaat. En u mocht u vanavond nog betonen met ons. Te willen samen zijn op ons. Waar de einden daar aarde op gekomen zijn. Heden, er is nog maar een overblijfsel. We zijn zo diep en diep weggezonken. Als volk. En als kerk. Och, zegt u, had ge naar mijn geboden geluisterd. Dan had u vrede geweest als een revieger. En nu zijn we in de tijd. Dat van alle zijde afbreuk gedaan wordt aan de normen. Die u in uw woord komt te stellen. Van alle zijden wordt uw dag miskend. De normen van het woord vervaagt. En dat nog niet het ergste Heer. Maar de weg die ten leven leidt. Zo wordt zo weinig mee beluisterd. Er zijn zoveel algemeenheden. Een waarheid die gericht is naar de mens en op de mens. Om de mens te koesteren en de mens te bedoelen. Maar als u genade verheerlijkt, dan gaat die mens u bedoelen, Heer. En daar ligt zo'n hemelsbreed onderscheid in de vrucht van een mensenleven. Het zou een eeuwig wonder zijn als we eens recht mochten bedoelen en recht mochten beogen. Zoals u, o gezegenden van den Vader, het kon zeggen: Vader, ik heb volledig het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen, en verheerlijkte mij uw vader met de heerlijkheid. Die bij u had in de wereld was. Dat we uit u bediend zouden worden. En uw gemeenschap zouden leren delen. En dat het genoeg was in ons hart. Wat de kerk mogen weten. Wanneer ik op mijn leger steeg. Aan u gedenk. In stille nachten. Dat u ons samen gedenkt. Jonge nauwt. Op weg naar de grote godsontmoeting. Bijzonder deze doopouders. Met hun kinderen. U hebt de gezinnetjes willen bewaren. Willen uitbreiden. De moeders een aanvankelijk herstel verleend. En pandjes toe Voor de grote toekomst. Je dat daar een indruk van mogen zijn, maar kan er bij de komst van nieuw leven ook een stuk leed over ons heen komen. Daar zijn de voorbeelden maar van te over, ook in de gemeente. Dat u omzien naar dat geslacht dat u nu weer het leven geeft, opdat uw naam erin wordt geplant, uw kerk erdoor gebouwd, en dat ze ze sieraden mogen zijn van uw gemeente geef de ouders de wijsheid om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw heilige naam laat de bediening van de doop ons wijzen die enige weg te leven dat zonder bloedstorting geen vergeving zijn kan en het verlangen ontstaan mocht, mocht ik en de reine plassen van Jezus' bloed tot mijn zielen wassen. Gaat de gemeente eens door, deel nog eens uit, uit uw eeuwige volheid. Ach, heren, er waren ten dagen van Elia, toen die man dacht dat hij nog maar alleen was, nog veel die verborgen waren, en die in het verborgen onderhouden werden, en in dat verborgene zijn ze niets tekort gekomen. Zo mocht er ook nog een erfdeel zijn dat onder het oordeel door u verborgen wordt. En onderhouden wordt voorwaar een milde regen zond Gohier, op uw bezwijkend erfenis neer om sterkt aan haar te geven. Wat thuis moest blijven, u mocht het willen aanschouwen naar uw goedgunstigheid en naar uw eeuwige trouw. De nodende zorgen van land en volk, u mocht zijn aanschouwen. Mocht u nog waarmaken, o oh God, ook in de tijd waarin dat we leven, dat u uw kerk nog bouwen zou uit het stof. Daar zou uw volk weer wonen naar uw raad. God even gunst een vrije gunst betonen. En daar zullen zij Gods knechten en hun zaad. En die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Bedenk in eer aan onze eerste gemeente. Er is vandaag een oud kind van God naar graf gedragen waar er innerlijk mee verbonden en verenigd. Het is waar geworden waar ze hun wens verkrijgen. En alleen leunend op de blanke gerechtigheid van het lam is ze de rivier doorgegaan en ingegaan. Het wordt dun op de wereld. De laatste weken zijn er zoveel van uw kinderen weggenomen, Heer, voor de dag van kwaad. Morgen worden we geroepen om een van uw knechten uit de gemeente te gaan uitdragen. Getalletje der ouden, het wordt allemaal dunner. Maar laat ons ook doorleven en geloven wat de dichter zong, gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o heer. Ge zijt vanouds mijn toegelaat, mijn koning. Die uitkomst schaafd en uit uw hemel woning voor ieders oog uw en ging keer. Bewaar onze gemeenten bij de waarheid. Ook de gemeente, Hoewel, wat is er weinig indruk van de Heer. Zegen te werk. Het werk van uw knechten en van allen die uw kerk dienen. Waar dat het ook is en onder welke omstandigheden. En geef uw knecht vanavond te dienen uit uw eeuwige volheid en geef hem inzicht in de schriften om uw naams wil. Amen. Ik lees u het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdzon van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen daar storend zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergangen besprengen met het water waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen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 Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die de verre zijn, zo velen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, Het een zegen dat verbonds en de gerechtigheid dat geloofse was, gelijk ook Christus en omhels de handen opgelegd en gezegend heeft de Markers 10 vers 16.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 en uw volk is zelfs droogvoeds daardoor geleid... ...door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid... dat u deze kinderen... ...genadiglijk wilt aanzien... ...en door uw heilige geest... uw zoon Jezus Christus inluiven... ...opdat ze met hem in zijn dood begraven worden... ...met hem mogen opstaan in een nieuw leven... ...opdat zij het kruis hem dagelijks navolgend... ...vrolijk dragen mogen...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 Ik verzoek nu de ouders op te staan. <tieft> Geliefden in de Heere Christus, Ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaal zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt zult ge van uw hierop ongevijzelijk antwoorden. Eerstelijk, Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheidje aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend als zijn in Christus. Geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leden in het Oude en Nieuwe Testament en in artikelen des christelijke geloof begrepen is, in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt.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 Meneer liefde ouders hebt u wel eens doordacht in welke tijd wij leven en in welke tijd dat de Heere uw gezin heeft willen uitbreiden ziet u nou eens die tijdsopenbaring waar we zijn tijd van de normvervaging, de tijd waarin het normatief gezag van de schrift op alle terreinen van het leven wordt miskend en ondergraven, de normen die God naar zijn eeuwige wijsheid in zijn woord heeft opgetekend. De normen waarvan de Heer moest zeggen tot het oude bondsvolk. Maar mijn volk wou niet naar mijn wetten horen. Israël verliet mij en mijn geboond. En heeft zich anderen gewoon naar een lust verkozen in die tijd. De normvervaging die niet alleen de scheiding toont tussen de wereld en de zichtbare kerk. Maar de normvervaging die ingedrongen is in onze gezinnen in onze gemeenten zijn we nog het nazaat van die oude kruisgemeenten. behoren we nog tot dat volk dat door de wereld smalig werd uit gejuwd gejuwd maar zij die zwarte kerk, Of is die scheiding allang vervaagd? En in die tijd nu, dat het oude leven wordt afgesneden alsof het geen leven is. Het jonge leven in de moederschoot wordt weggenomen alsof elk leven niet van God is. Onze kinderen worden opgeofferd aan de mollog van onze tijd. Van sport en mode en televisie. In die tijd. Toen u kan weten dat het me niet gewoon is om al deze dingen zondag voor zondag te benoemen. Dan hebben we het woord bijzonder u voort. Maar na die normen van het woord. ...op het moment dat u uw kinderen voor de doop houdt... ...in de voorzijde leers... ...heb ik gezegd, ja... ...in de voorzijde leers... ...dat betekent als u dat ding gaat vullen... ...in de opvoeding van uw kinderen... ...en dat was de vraag die ik u stelde... ...weet u wel in welke tijd... ...dat God uw kinderen betrouwde ...dat u u zat in afzondering... Van alle besmetting van wereld en godsdienst moet voorleven. Kind kijk scherp hoor. en kijk eens scherp. Laat uw leven beleiden zijn. En schaamt u maar niet om te vragen wat David de man naar Gods hart op zijn levensavond nog altijd vragen moest. Zal ik u dat eens voorlezen? Hij zag, Heren. Dat is dus een gebed. Heren, maak mij uw wegen bekend. Hij kende zijn dwaalziek bestaan. Hij wist hoe gemakkelijk dat pad van Gods geboden wordt verlaten. En leer mij, Heren, uw paden man, die komt ons zingen met de kerk, zalig Zij wie zonden zijn vergeven, wat u nog elke dag moest vragen of God hem maar leren wilde. Ik hoop dat u uw kinderen mag opdoen wassen onder hun opvoeding naar de normen van de schrift. Dan zullen ze misschien niet zoveel vriendjes en vriendinnen overhouden. Dan zal hun kleed, hun gedrag, tot een prediking zijn. In de buurt, met uw buren, op de scholen en later in de maatschappij. Maar laat de deze van de opvoeding naar Gods eeuwige getuigenis In het leven van uw kinderen doorzien. Zou je begeren? Zou begeren? Dat uw kinderen mogen opwassen en de vrezen van Gods naam. God heeft zich in de bediening van het Woord en onder de bediening van het sacrament afgezonderd. Mijn beleiden is zich dragend het merk en vuilteken van Christus. Gemeente de bediening van de doop roept ons op tot een heilige afzondering. het te zorgen. Kunnen je best aangrijpen. We hebben van de week nog zo met enkele leraars bij elkaar gezeten. En toen zijn we gaan tellen. Hoe in een hele korte tijd zeven, acht kinderen van God zijn weggenomen. Waar men nog van geloofde. Waarvan men wist. Van God geleerd. En van God bekeerd. Vandaag is in mijn eerste gemeente een oud kind van God dat graf gedragen. Zie ze nog komen in de eerste avondmaal Toen we het woord mochten bedienen. Wie van deze twee wilt gij dat ik u loslaat? Het was er nog goed. Men hoorde daar vrome tenten weer gaan. Morgen. Gaan we door mijn Weststraten een graf dragen. Ik ben nu de oudste predikant van de gemeente, ja. dat betekent oud is de verdwijning nabij. Hoe zal het moeten? Zullen u kinderen over tien jaar nog horen hoe God de mens bekeert? Dat we de waarheid die naar de Godzaligheid zouden voorstaan. En dat de bediening van het woord niet gewoon de traditie zij. Maar een herinnering dat er maar één toekomst is. Namelijk als u en ik en onze kinderen gewassen worden in dat alleen en volkomen reinigend bloed van het lam mocht begeten zijn. Mocht ik in de reine plassen van Jezus bloed om hun zielen wassen. We gaan deze ouders en hun zaad na de bediening toezingen uit 134, dat ze de zegen op u daal. En dat doen we dan staande in. En daar zitten. Komt u maar. Albetis ik doop u in de naam des vaders. en des Zoons, en des Heilige Geestes. Klaasje, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons en des heilige geestes. Artje, ik doop u in de naam des vaders. ...en de zons... ...en de heilige geest. Maarten, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en de Zoons ...en de heilige geest. David Marien, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ari, en Gerardus Johannes, ik, ik doop u in de naam des Vaders en als zoon en als heilige geestes. Amen.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 en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus met schade de heilige geest, den enige waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. We zingen. 45 Tweede, derde vers. God, God, o held uw zwaard en u zeide... Uw pijn en vuil van uw boog gedreven. Psalm 45, versen 2 en 3. Liefde in vervolg van onze bijbellezing over de mannen Gods hart, vragen wij vanavond uw aandacht voor 1 Samuel 21 en de versen daarvan het zevende, achtste en negende vers. 1 Samuel 21, de versen 7 tot en met 9. En ik lees u het woord van God. En daar was nu een man van de knechten van Saul dien ...dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des heren. En zijn naam was Doach, een Edomiet. De machtigste onder de herders die Saul had... En David zeide, tot Achimelech is hier onder uw hand geen spies of zwaard, want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des koning haastig was. Toen zeide de priester, het zwaard van Goliad de Filistijn, dewelke gij sloeg in het eikendal, zie je, dat is hier gewonden in een kleed achter de eefod, Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zei, er is geen gelijke niets, geef het mij. We vragen uw aandacht voor David's verblijf ten op. David's verblijf ten op. Drie gedachten. We ontmoeten daar een loerende vijand. We merken op een dringend verzoek. En aanmerken een geschonken zwaard. Davids verblijft een not. Een loerende vijand. Dat was een man van de knechten van Saul. Een dringend verzoek. Toen zeide de David tot Achimelik is hier onder uw hand geen spies of zwaard. En een geschonken zwaard. Toen zeiden de priester het zwaard van Goliath de Filistijnen op een verder volg. Gods geest doet ons de waarheid verstaan. Een geliefde het is een zekere waarheid. Daar waar het volk vergadert vergaderen ook de vijanden van Gods kinderen en van God. In één gezelschap te vinden of de hypocriet is wel aanwezig. Gelijk tijdens de nachtmaal van Jezus, ook in Judas, aanwezig was. Als wij denken aan die wonderlijke plaatsen op waar we de vorige maal, Enkele dingen van gezegd hebben. Dan weten we hoe dat David daar is gekomen. Toen kwam David Nop, door de priester Achimelech. Staat er in het eerste vers. En als u zich nog herinnert. Ik ga dat niet alles herhalen. Maar even het verband u toelichten. Was Nop een van de priestersteden. En daar in Nop stond ook het heiligdom des Heren. En in Op, daar was ook het heilige gereedschap. En daarin Op was ook nog de heilige priesterdienst. En daarin Op kwam het volk nog samen. Want we weten dat als David er komt, is het vlak na de sabbat, omdat de broden van de tafel daar toonbroden verwisseld waren. We weten ook dat daarin op de hoge priester Achimela gediend is. En we weten nog de rijke betekenis van zijn naam. De naam Achimela betekent nemen zijn broeder des konings. En dat was in zijn naam openbaar geworden, niet alleen de verbondenheid die hij doorgenade had aan David. Maar bijzonder kon hij zingen, ik zal o heren, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem vermelden. En uw wonderlijke daan tot met diep ontzag aandachtig gaten slaan. Of het ontmoeting... Tussen David en Achim Meler, Hebben we de vorige maal. Ook iets gezegd. En nu worden we. Een ogenblik bepaald. Hoe dat David daar. En op. Een tijd heeft doorgebracht. En hoe. Daar in dat. Heiligdom. Daar worden we nu. In de eerste plaats gewezen. Dat ook daar de vijanden van de gemeente gods zijn te vinden. Opdat we steeds maar herinnerd zijn dat waar dat de gemeente ook is en onder welke omstandigheden dat de hel altijd zijn fazallen heeft. En heus gemeente... Ze zijn niet buiten het heiligdom gebleven. Ze dringen in, in de gezelschappen der vromen. Ze nemen de plaatsen van Gods kinderen in. Ze hebben een, een plaats die eer biedt en aandacht vraagt. En het is of de Here in de luisterrijke geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt ons daar eventjes bij wil bepalen opdat we wat daarin nog plaats vindt herinnerd zal worden dat welke plaats wij ook innemen hier op de aarde dat het vijandig gebied is of om met de beleidenis van de oude kerk te getuigen, na zondag negen een jammerdauw. Ik weet, en ik ga er niet te breed op in, dat men op allerlei wijze de diepte van Adams val verduisteren wil. Ik weet dat men daar in de wereld niets van horen wil. Maar helaas moeten we opmerken dat ook daar waar men beter zou moeten weten, dat men daar ook het niet meer inziet, dat die kerk hier op aarde zijn naam nooit meer te boven komt tussen strijdend volk, van begin tot het einde toe. Alleen geen hopeloze strijd. En dat we zouden weten, ook wanneer deze geschiedenis ons voorkomt, hoe de hel, niet alwetend, ook niet almachtig, maar wel veelwetend, op die plaatsen indringt. O, oh, wat een wonderlijke zaak. David, de man naar Gods hart, u kan het weten van de vorige bijbelezingen, is van huis en hart verstoken. Hij heeft alles moeten achterlaten. En hij heeft zijn toevlucht gezocht en waar zou dat beter kunnen zijn dan maar die plaatsen waar God in het verleden het zo goed met hem maakte. Dat zou de Kerk. Ik zal met vreugd in het huis des Heer gaan om naar mijn Lof, zijn grote naam, te danken. Want dat nop niet vreemd voor een mes, en dat hij nop voordien ook bezocht heeft, blijkt dat het zwaard van Goliath in nop is te vinden. En dat hij daar, kom ik al op terug, het zwaard heeft moeten brengen, niet wetend dat het op zo'n wonderlijke wijze weer aan hem teruggeschonken zou worden. Gods wegen zijn niet berekenbaar mensen. Dat is in de weg van de genade niet. Dan rekent u altijd verkeerd. Maar ook in de natuurlijke wegen, die de heren met zijn gemeente luistert u behaagd te houden, zijn het Onberekenbare wegen in diepste van de zin klopt er naar menselijke berekening vaak niets van. Want nu wij hebben nu gezegd daar in die priesterstad, daar in dat heiligdom, waar de ontmoeting der heiligen was. Wordt ons in ene keer zo plotseling in die wonderlijke geschiedenis. Ga u ook zo wel David voorhouden. Onze aandacht gevestigd. Op een mensenkind. Wonderlijk eigenlijk. Dat Gods geest ons dat wil leren. Wij komen vaak maar bedrogen uit. Met mensen. Waar je verwachting van hebt. Waar je hoop op koestert. Die de gedaante der godzaligheid draagt. Maar toch niet geestelijk vernieuwd zijn. Al kan een mens verkeerd kijken. Alleen één kinderen Gods. God kijkt niet verkeerd. En met God komen we. Nooit bedrogen uit. Wat onze aandacht vraagt in deze wonderlijke geschiedenis. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, heel veel. Want dat mensenkind waar wij nu even zomaar in één zin bij bepaald worden. Zal een zekere en een belangrijke rol spelen. In de openbaring van het koninkrijk. Een rol, Maar niet de rol waar de kerk van zingt. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Nee, nee. Hij heeft daar een rol. De hel speelt daar ook een rol in mij. En David zal tot zijn verbijstering, dat zal in de toekomst blijken... Het gedrag van dit mensenkind. Aan de weet komen. Ik lees in de waarheid van vanavond. Probeer maar mee te denken. Want ik geloof. Als God ons dit alles laat horen. Dat dat een boodschap is voor de tijd. Waarin dat we leven. In de tijd om stil te staan. Bij de legeringen. Van de ware gemeente gods. Ja. Luistert u. Ik lees in dat 21ste hoofdstuk. Wanneer David de Groot uit de handen van de priester ontvangen had. Daar was nu een man. Hé. Hey, kijkt u daar in dat heiligdom. Daar wordt door de vinger gods gezegd. Kijk daar. Is een mens, een man. Welke man? Wat is dat voor een mens? Wat doet hij daar in dat heiligdom? Wat is zijn leven? Wat is zijn afkomst? Hoe is zijn naam? Allemaal vragen die daar stond in de schrift opgelost worden. Een man. Een belangrijke man. Een opperherder, notabene. Saul had zijn bezittingen, zijn kudden, die hij had in grote getalen aan hem toevertrouwd. Een opperherder over de schapen, terwijl hij de ware schapen niet kent. Een naam, een plaats, een positie in het koninkrijk. Opgeklommen tot een van de hoogste plaatsen in het koninkrijk. Van zo een opperherder. Ik zeg u, maar de ware schapen kent hij niet. Heeft hij ook geen gemeenschap bij. Ga over die man met u denken, opdat we weten zouden dat er niets vreemds geschiedt op de aarde. Wat is dat voor een man? Een knecht van Saul. Wat is de afkomst van die man? Hij is een edomiet. Een edomiet. In de dienst van Gods koninkrijk. Maar de Edomieten, die zijn toch afkomstig van Ezo. Daar waar het woord van zegt, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad. Doach, die uit Seer komt, daar aan het einde van de dode zee. Waar later Jezaja in zijn 21ste hoofdstuk van zal schrijven. Men roept tot mij uit zeer. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En daar zal de boodschap komen tot in zeer. Om de nazaten van Ezo. De morgenstond is gekomen. Maar het is nog nachts. Door. Uit het geslacht van Edom. Met zijn naam. Wat in het Hebreeuwse letterlijk wil zeggen. Bekommerd. Maar die man is niet bekommerd over zijn zielenheil. Hij heeft al de naam van een bekommerd mens. En draagt de naam van een bekommerd mens. Maar is niet bekommerd over, over de zonde. Heeft nooit geestelijk en bevindelijk onder God gekropen. En nooit uitgeroepen. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Wat weet je maar meer. Door. En hij Als we de schriften nalezen. Dan komen we uiteindelijk... En Adama terecht. Dat is de bron. waaruit het geslacht opsproot. leden onze schrift. Weet u, dat is die stad. waar de kerk van getuigde. O, zou ik worden als Adama. en Zeboam? Die plaatsen die onder het oordeel verteerd zijn. Doach. uit dat verdoemelijke geslacht. en nu bij. Bij, bij Saul en de opperherder, hoe kan dat? Is hij bekeerd? Is hij bekeerd? Nee, wat dan wel? Die is veranderd. Hij heeft Edom losgelaten. En hij heeft Israëls godsdienst aangenomen. Was het nou maar zo geweest? Was er haar gat bijvoorbeeld? En was hij in de weg van de heiliging door God tot God bekeerd? Maar nee, deze man is een man van, van berekening. Israëls godsdienst heeft hij aangenomen. En wat zegt Jezus en Johannes 10 van de zulke? Hij zegt ze zijn van elders gekomen. Zeker hij had een kudde begeerd. Hij begeerde de kudde van Saul. En hij nog geslaagd ook. Jezus zegt om de wol. Om het vlees. Om eer. Om aanzien. Een belangrijk mens. Een hoge positie. Kijk. Die navolgelingen van zal zeggen, dat is Doeg, de opperhebber, Maar daar kan je God niet mee ontmoeten. Want zijn leven en zijn levensvrucht betoont dat zijn beginsel vleeselijk is. En zijn doel vleeselijk en zijn einde vleeselijk. En waar vinden we deze man? Vinden we die dan aan, aan de rand, weet je wel. Van, van die randfiguren. Zoals je wel eens met spijt moet vaststellen in een gemeenteleven. Van die randgezin. Nee, kun je begrijpen zeg. Ik lees van deze man dat dat een man is. Die de dingen van Gods Koninkrijk ernstig zoekt. Ik lees van hem in de schriften. En daar was een man van de knechten van Zalte diezelfde dagen opgehouden. En wanneer we daar heel fijntjes even de grondwoorden van nalezen. en onze kanttekening onderzoeken. dan wil dat zeggen: hij is daar in de inzettingen van God. om daar te bidden. om geloften te doen. Om de heer te zoeken. Hij is daar opgehouden. Hij kon als het ware niet van de inzettingen loskomen. Je kan hem daar zien buigen in het voorhof. Je kan hem zijn offeranden zien brengen. En je ziet hem verbaasd. Die man is daar niet vandaan te slaan zeg. Zo gebonden aan God en aan zijn inzettingen. Zien hem knielen en bidden en vragen en zijn offeranden brengen. Nou ja, mens kan even komen hoor. Heel ver komen. En zo wil de Heer ons van deze man zeggen. Hij is daar opgehouden in Nop, in de tabernakel. In de weg van Gods inzettingen. De machtigste die zo was, Ja, ja. Zijn naam wijst op een kommering. Een veranderd mens. Ik weet niet. Geen verniet mens. Een veranderd mens. Is je nooit leren kennen. Als het afschrapsel aller afschrapsels. Zijn doelstelling... Toen hij is er als godsdienst aannam, is gelukt. Hij is gekomen tot een hoge plaats en hoog aanzien. Maar hij lag niet verklaard in het hart de gods. Hij lag niet verklaard in de harten van gods kinderen. Hij lag niet verklaard in het hart van hem. Die met zijn hartborg is gemaakt. Goddienstig, waarheid toegekeerd, waarheid nalopend, zonder hartvernieuwende genade. En wie onderscheidt hem? Wie onderscheidt hem? Straks, straks. Dat zal in de geschiedenis openbaar worden. Later weet u, Als zou uiteindelijk... Iedereen tot verantwoording roept en zegt waar is David? Dan, dan zal hij naar voren komen. Dan zal hij ook niet aarzelen om die man Achimelech met wie hij in het heiligdom is. Om die priesters die hij daar gezien heeft. Om die priesters naar wie hij geluisterd heeft. Om die priesters met wie hij gebeden heeft, aan zijn zwaar te reigen. Geeft die man niks om, doorwaag. Dat levende kind, dat kent hij niet. Dat begeert hij niet. En dat zoekt hij niet. Hij heeft nooit met Ephraim op de heup geklopt. Hij nooit is gekropen in het stof vanwege zijn totale vervoerlijkheid. Hij heeft nooit zijn staat aanvaard. De staat goddeloos, onverbeterlijk, vijandig, onbekeerlijk. Maar dat weet door niet. Hij is bekeerd. Hij een worden. Dat is een ramp. En hij is daar dan toch maar in dat heiligdom. En dat laat de heren dan zo heel eventjes in de schrift ontstekenen. En dan zou je hier van binnen eigenlijk een beetje bang worden. Hè? Hoe ver kan het allemaal gaan met de mens? En nu is dat het wonder. Dat de heren in het tekenen van deze doach. In de volgende geschiedenis komen we hem tegen. Oh, want nu is hij nog een bedekte vijand. Zijn die er? Straks wordt hij een openbare vijand. Straks zal hij ook als een vijand voor God staan. Maar nu ligt hij nog bedekt. Wie heeft daar erg in die nette, keurige man die daar in het heiligdom en niet van de kerk los kan komen? Doe nou. God kijk een beetje verder, mensen. Ik vind het wel een wonder. Over die geschiedenis van David hebben opgenomen en die zo met u mogen doornemen, met al zijn verborgenheden. Want als die schrijft zomaar één versje ertussen en ene keer die Doaba aan u en mij tekent, zegt hij luister nou volk van God. Zullen we nu zijn waar kind van God aan u voorstellen? Hebben we nu Doaba u voorgesteld? Wat moet u luisteren? Ik lees. In de schrift. En David, hoor je? En David zeide tot Abimelech: ja, ja. Er wordt in ene keer ons een gesprek voorgehouden... En David... Daarin openbaart zich het leven van de man naar God's hart, van een kind van God. Met een vreemdeling. een opgejaagde die geen rust meer heeft onder het hoof van zijn voet. Maar een mensenkind die zijn opgaande weg in de dood ziet eindigen. Wat dat is ouderweste zeg. Een opgejaagd kind van God die zijn bekering gaat verspelen. Een kind van God. Daar zie ik hem staan. Ik zei David, wat heb je nog? Hij zegt niks meer. Zij die mijn ziel belagen, leggen lagen. En ontzien uw hoogheid niet. Daarinop zie ik de heggelaar. Met al zijn hoogten. Ik zie een uitgeschud kind van God. Die van gegevenen moet leren leven. Die geen kruimen levensonderhoud meer in zijn keurzak heeft. Dat is toch wat hij dat moet gaan beleven. Die nu alleen maar uit genade onderhouden wordt. En die alleen maar zeggen kan hij nog een beetje eten voor me. Wil je nog aan me denken. Die man die met de dood op zijn hielen loopt... Een man waar God het in het verleden zo rijk voor heeft opgenomen. En die er niks meer van bekijken kan. Een mensenkind. Een gezalfde, Een beminde. Die God hoog opgericht heeft. De liefelijke in de psalmen. Ik heb bij een held... Voor Israël hul beschoren. Ik zeg, heren, daar klopt niks van. Hem uit het volk verhoogd. Ik zeg, hier, daar klopt niks van. Hem heb ik uitverkoren. Waar bewijst u dat in? Daar, ja. Wat eigenschappen. Vindt u niet? Een uitgeschud mens. Die van een bepaalde ...waar afgekeurde broden in het leven moet blijven. En krachteloos. En machteloos. Want hij heeft geen zwaard meer... ...en geen pijl en boog meer... ...en geen spies meer... ...en geen schild meer. Die man is door zijn wapens heen. En die heeft geen antwoord... Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voelen, dan kon hij bij Goliath nog zeggen, en de mogendheid is hier. Dan kon hij in de strijd tegen de Filistijnen zijn zwaard nog opheffen. Maar dat is een afgelopen zaak geworden. Een weg. Van een eenzaam mens. Die daarbij de hoge priester Achimelach De leegte van zijn leven naar ons komt te tonen. Hoe dodelijk is deze weg voor een godsdienstig schepsel. Hoe wonderlijk als ze verklaard wordt. In het leven van een kind van God. Die niks overhoudt. Bij de blij mee. Ben je er blij mee? Die. Niks overlaat. Dan alleen maar een schreeuw. Help me alsjeblieft. Sta hier. Ik lees. En David zeide tot Agimele. Is er onder uw hand geen spies of geen zwaard? Die man heeft geen wapens meer. Niks meer. Oh, en ze hebben van hem gezongen dat hij zijn tienduizenden verslagen had. En ze zeiden eertijds dat hij een van de grote helden Israël was. Maar toen hij in de nacht moest vluchten, en in de nacht daarin op terecht terechtkwam, toen had hij niets meer over. Ja, toch wel. Ach, God over. Dat zou de Heerde best bewijzen hoe heb je nog wat voor me over Archimela. Een zwaard. En wat zegt dan deze Archimela, deze hoge priest? Diezelfde die straks door Doach aan zijn zwaard geregen zal worden. Hou goed vast hoor. Waar David bij bedelt. Of hij hem nog helpen kan. Hoor maar. En wat is het dan waar... Dat de genade in de rijkdom van de barmhartigheid zich openbaart. Heb je wel eens erg gehad? Hoe onbarmhartig de godsdiensten. God is? is onbarmhartig. Godsvrezen? Nee, God niet. Maar godsdienst is onbarmhartig. Is hier onder uw hand geen spies en zwaard? En zeg het eerlijk, want ik heb nog zwaard. Nog mijn wapenen in mijn hand genomen. Waarom vraagt de jonge zwaard? Wel, hij weet dat de strijd doorgaat. Dat korte, zoete verblijf, daarin de inzetting in de zere, zal niet altijd blijven. Hoewel hij daar met innerlijk vermaak wel verkeerd heeft, dat heeft de Heer beloofd, er zou spijzen zijn in zijn huis. En dat heeft de Heer ook gezegd. Mijn priesters met mijn heil bekleed. En voldoen doen juichen wel tevreden. Ja. En dat is nou voorbij, want hij vraagt om oh, een zwaard. De strijd gaat door. Hij weet dat de vijand aanstaande is. En verweer heeft hij niet. Heb je zwaar? Ik heb nog wat geleden. Moet je luisteren. Wat dan, wat dan Archimelech zegt. Terwijl de zaak des konings haast heeft. Toen zeiden de priesteres waarvan Goliath is hier. En een ander is hier niet. Nee dat heiligdom. Dat was niet opgetuigd met alle oorlogsmateriaal. Ja, ik zal maar over zitten denken vanmiddag. Zeg toch broer. Er zijn mensen die tegenwoordig van de kerkdienst. Alle oorlogsmateriaal naar boven halen. En maar schieten en slaan en, en beuken. Ja, maar daar is de prediking niet voor. Dat is niet het doel van de prediking van Gods woord. In het heiligdom, daar rood de olie des geestes. In het heiligdom, daar rood het eerlijke onderwijs aan de gemeente gods. Ja, toch. Hij zegt, ik heb hier geen zwaard, geen wapentuig. Als wij de kerk overeind moeten hebben met het wapentuig van de wereld, dan kan je beter maar ophouden. Ja. Er is nog een zaak die mijn aandacht even kreeg. Hij zegt, de zaak des konings is haastig. Toen hij drie gedachten gekend. Eventjes kort maar. Inderdaad. die heeft haast. Als hij kon... zou hij de gedachten aan God... zijn volk en Gods kinderen... in ene dag uitroeien. Als de haal zijn zin zou krijgen... Waar we vanavond met laatst bij elkaar hebben. Je... David heeft ook haast. Hij weet het wel. Het is hier het land daar rusten niet. En hij weet het best. Dat hij verder moet. Al weet hij niet hoe hij dat in moet vullen. Als een ontledigd mens. Moet hij verder. Hij heeft alles achter moeten laten. Toen hij gedacht. Als een mens sterft... moet hij alles achterlaten. Oh nee. Als een mens sterft... zijn geen brandkassen die achter je... Waaraan aankomen. Geen kudde met geiten... of een kudde met, met koeien. Echt niet hoor. Dat is in een rouwstoet niet te vinden. Moet je allemaal achterlaten. Hè. En toen dacht ik ook vanmiddag... Maar als Gods kinderen nou eens geestelijk en bevindelijk gaan leren alles achter te laten. Wel dat doet de Here als hij je bekeert. Dan laat je de zon erachter en de wereld. Dat is je leven niet meer. Dan komt er een heilige scheiding weet je. En dan wordt er niet gevraagd wat kan er nou wel of wat kan er nou niet. Dan trekt de Here de scheiding. Dan kan er niks meer. Dan wil je voor God leven. Ik dacht. Als Gods volk. Alles achter mag laten. Wat zal dat wezen? Wel. wegwereld, wegschatten, Een lichaam daar zonde in de doods En al die namen gaan ze maar niet noemen vanavond. Die de laatste weken. Uh, onze aandacht kregen. Door al die rouwbrieven die binnenkwamen. En dacht hé. Hey, Weer een kind van God weg. Weer een kind van God. Weer een kind van God. Jongen dacht ik. Wat wordt het dun. Maar ze hebben wel alles achtergelaten. Belangrijkste. Zichzelf. Ja. Je weet het wel hè, Van die oude, oude met de dominee. Dat hij zei. Ik heb heel mijn leven met een lijk moeten sjouwen. Ja, dat deed hij ook achter mogen laten. Toen heeft hij God overgehouden. Daar is nu de man naar Gods hart. En -e legt zijn moest luisteren. Ik heb nog één ding. Dat is nog zwaard. Ja. Ik lees ervan. Het zwaard van Goliath de Filistijn. Een loerende vijand. Een dringend verzoek. En een geschonken zwaard. Oh, laat nog maar een versje zingen. Ik kan nog wel leven, denk. Ik kan je het meezingen? 62, vierde vers. Doch gij mijn zielen, ga zo wil. Stel u gerust, wij goden stille kwachten op hem. Zijn hulp zal blijken. 4 van 62. naast elkander gezet en tegenover elkander voorgesteld. Gods kerk, de wereld, Gods gemeente, nabijkomend. Ik denk dat het een wonder is als God doorleidende gangen aan zijn gemeente leert. God al goed, goed? Daarvan van God hoor, niet stelen, moet je allemaal teruggeven. Maar dat je doorleidende gangen van God ontvangt. Ik ga wel door de dood hoor. Ja, ja. Maar ik geloof ook dat het een wonder is als de Heer eens terugleidende gangen geeft. Want je kan in een situatie komen, zoals David, dat je niet meer terug kan. Dat kon hij niet, heen? En vooruit wist hij ook niet. Wat moet er nou gebeuren dan? Voor een mens. Die niet vooruit kan en niet achteruit kan. Zijn die er op de wereld? Wel dan geeft de Heer terugleiding. En daar heeft de Heer naar zijn eeuwige wijsheid en raad voor gezorgd. Ja, toen David terugkeerde, weet je wel. En in Jeruzalem het hoofd van Goliath toonde Het blijkt dat hij toen ook een bezoekje gebracht heeft in Nop. Toen heeft hij dat zwaard waarin het teken van zijn overwinning lag in het heiligdom gebracht. Het kwam terug waar het hoorde. Een godsdaad hoort bij God terug te komen. Moeilijk hè? Een godsdaad komt bij God terug. En het zwaard heeft Achimela genomen, ingewikkeld. Hij heeft er niet meer lopen pronken. ...heeft geen medailles meer op zijn borst gekregen. En gezegd, heren, dat was een godsdaad voor u. Saul heeft er ook niet mee kunnen pronken. Nee, wel daden om te pronken? Nee toch, mensen? Nee toch? Dat zwaarder kwam daar. En toen? Ja, toen heeft God het bewaard. Tot het moment dat hij vastliep. En toen zei de Heer ik zal je een lesje geven, David. Ja. Uit de mond van die hoge priester. Hij zegt: hier is het zwaard van Goliath. Hij zegt er wel bij hoor. Die Filistijn Van dat eikendal, weet je. Wat dat betekent? Wel, David, dat weet je toch wel wat er toen gebeurd is. Toen heeft God een daad gedaan. Dus er zijn wel eens momenten in het leven. dat God je terug bent naar, naar Gods daden. Ja, dat gebeurt. Het wonder van je wedergeboorte wil de Heer wel eens terugbrengen. Het wonder van je godsontmoetingen wel eens terugbrengen. Dan vernieuwt hij het aardrijk. En dan zegt de kerk, ik ben mijn verse olie overgoot. Zo brengt de Heer die wel daar terug. Als die hoge priester met het zwaard aankomt. komt. Zeg daarvan wat betekent dat voor jou? Daar in dat eikendo. Ach, en nog gaat hij daarvan getuigenis geven. Niet uitwendig. We moeten de geestelijkheid van de schriften niet verdonkeren. Geen zwaard als deze. Dat was een teken van Gods bemoeienis. Van Gods wonderen. Van Gods daden. Weet je het nog? Hij zei ja. Dat was ook in zo'n hopeloze situatie. Nee? Dat was ook in een moment dat iedereen dacht: is afgelopen. En toen is waar geworden. En de Heer zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters zwijten en zijt Verjaagd, verstrooid. Kijk, het zwaar. En ik zie hoe Achimelech dat zwaard geeft. Jongen, daar staat David met dat zwaard in op. Zie het goed doorweg. Zie het ook. Want hij was opgehouden daar. Hij zou het ook later zeggen tegen Zo. Wat hier gebeurt, gaat hij straks vertellen? De vijand, waar de kerk de vrucht van heeft, heeft de vijand de smaak. Zegt David, dan sta je met dat zwaard, Hij zit hij jongen. Hij herinnert haar, weet je wel, dat ene steentje uit de hangende god? Nee, David, dat zwaard zou jou niet helpen hoor. Dat zwaar van Goliath zou u er ook niet doorheen helpen. Maar dat is een teken. Dat God het voor je opgenomen heeft. Zo kunnen Gods weldaden tot een teken zijn. Dat God het voor zijn gemeente. Ja hij weet het. Toen hij dat zwaar trok. Wat hij nu in zijn hand had. Toen heeft hij het gezien in de schede. Van een verslagen vijand. Zoals de geschiedenis. Goed lezen toen hij dat zwaard zag, toen heeft hij dat getrokken uit de scheden van een verslagen vijand. En toen heeft dat zwaard zijn werk gedaan. Dat zwaard van de gerechtigheid. Dat God hanteerde om af te rekenen met die man die de slagorde in Israël gehond had. En de God van Israël. Weet je het nog David? Is je weet kwijt dat? Wat hij toen gedacht, toen je met dat zwaard stond. Toen de zalving van God zo rijkelijk op je ziel drukte. Toen de Heer zo bevestigde dat je, dat je zijn gunst was. Wat heb je toen gedaan? Nou, dat durf ik wel na te zeggen hoor. Ik denk dat David toen gezegd gedacht heeft: dat koningschap is dichtbij. De oplossing van mijn leven is vlakbij. Nu zal God wel doortrekken. Nou, God is wel doorgetrokken. Maar toch wel een beetje anders dan daar vandaag. De heerlijkheid naar de troon en de heerlijkheid naar de kroon. Is in de weg van de strijd van de onmogelijkheid. Hij moet de voetstappen van zijn meester gaan. Die in zijn lenden besloten is. Het leven en de triumf is door de dood en door de onmogelijkheid heen. Hij mag de voetstappen gaan van hem. Nou, als de Heer je daartoe verwaardigt. Nu hij opnieuw die weldaad ziet... is er geen juichende menigte. Geen zingende vrouwen. Geen trompetten en cymbalen. Geen juichende massa. David heeft zijn tienduizenden verslagen... Maar de daad is nog altijd een waar hoor. Al juichen de mensen niet meer. Al zingen ze niet van de goddelijke daad. Er staat David. Hij zegt. Het is waar. God herinnert aan zijn eigen werk. Nog ga ik afbreken. Ik kan nog wel een uurtje met je praten hoor. De lessen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zie je. ...de glinstering in de ogen van Doach... ...die dat daar goud, ...die zal straks zeggen... Achimele heeft hun de brood is zwaard gegeven. Ja. En dat staat David. Ja. In God kloeke daden doen. De weg van de ontdekking... ...is nog niet ten einde. De toerusten tot het ambt... ...is nog maar net begonnen... Zijn koningschap ligt nog heel ver. God zal hem rijpen in de weg van een onmogelijkheid om straks bij een verbrand sikkelag aan de weeg te komen dat God zijn doel bereikt. Een uitgetuigd mens die van gegeven leven moet, die geen wapens meer heeft, die zal straks in de weg van de ontdekking bij een verbrand boeltje eindigen. Daar heeft hij nog niet op gereed. Maar reken er maar op. En dan zal God op deze weg waarmaken. Hij baant de woeste brede stromen in de pad. De stervensweg van de kerk. Ja. Mag ik je preken mensen. De stervensweg van de levende kerk. Of is de gestalte van Doach u bemiddelijken? Een opgaande weg. De toejuichelen. Hoge posities. Opperherder door ieder geëerd. De kerk weer beter. Gedeed me tot de erfenis komen van de vrouwen. Dat is de weg van de strijd. Ze komen uit de grote verdrukking. U mag best wel vragen. Heb je daarop gerekend, dames Nee, mensen. Nee, daar heb ik niet op gerekend dat de weg van de voortdurende ontdekking noodzakelijk is... om als een arme bedelaar van haar God vandaan te moeten leren. Dat is de weg. Nou, dat gaat wel goed. Dat heeft de kerk gezongen in de tijden dat het geloof triënfeerde. Zij getrouw tot de dood. Hij zal u geven, de kroon zal hebben. ja, doopouders... Dan moeten we nog samen over praten als je je kindje voor de doop houdt. Reken je ook op een sterren, hè? Echt hoor. Reken er maar op. Ja. Maar als je nou God nog overhoudt en eet alles, dan heb je die toejuichingen van de wereld niet nodig hoor. Dat is waar. Dat één blijkje van de hemel is meer waard dan duizenden werelden bij elkaar. Men hoort dan daar vrome tenten weghalen. Van hulp en heil ons aangebracht, die zingt maar me blij met dankbaar psalmen, Gods rechter al door grote kracht. Amen. Ach, Heer, dat lieve woord, dat zoete woord, dat wonderlijke woord, dat ons zoveel verborgenheden openbaart, dat zoveel lessen ons geeft. Dat het onderscheid tussen leven en dood zo duidelijk aanweist Dat bekeerd en onbekeerd scheidt. Dat godsdienst en Gods ontdekt. Doet het ons maar beminnen. heere, in de weg van verlies is de winst. is leven is een getuigenis van het leven van hem. Waarvan ze gezegd hebben een spot en smaad van mensen... Die boze volk naar zijn baldadige wensen beschimpen kon, die eindigde weg met deze kruisten, kruisten. O God, het was de triomf om op het vloekhouderschande zijn eeuwig koningschap in te gaan, om met eer en heerlijkheid gekroond te worden. Zij hebben overwonnen door het bloed. Gedenk ons met de gemeente, zo we hier samen zijn. En een handje vreemdelingsvolk, die in de woestijn hier en daar nog wat kruimels probeert te vinden. En voor de ziel nog wat gelaafd te worden uit die fonteinen des heils. Gedenk ook deze doopouders met hun zaad. Dat ze de waarheid waaronder ze leven zouden verstaan, heer. Och, wat wordt toch weinig de waarheid verstaan? Zoals ze waarlijk uit God is. Bewaar deze gezinnetjes bij de waarheid. Bekeer hun en hun kinderen. En laat de vrezen God hun leven verrijken om Jezus wel. Amen. We zingen 52, 7. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. 7 van 52.